Gert Kluik met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een drone- en raketaanval uitgevoerd op Oekraïne... ...meldt de Oekraïnse luchtverdediging. Verschillende regio's waar het doelwit van de 68 drones zijn vier raketten. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Poolse regering wil het recht op asiel tijdelijk afschaffen. Premier Tusk zegt dat migranten de Poolse grens over worden gedwongen... ...door Rusland en Belarus... ...nadat die hen hebben opgehaald uit onder meer Syrië en Libanon. Zo willen de presidenten Poetin en Lukashenko de situatie in Polen... en de Europese Unie destabiliseren, zegt Tusk. Hij gaat de Europese Unie vragen zijn besluiten respecteren. Het asielrecht is op Europees niveau vastgelegd. Daar kan niet zomaar van worden afgeweken. Vandaag wordt in Venlo een namenmonument onthuld... voor de slachtoffers van de geallieerde bombardementen 80 jaar geleden. In het najaar van 1944 werd Venlo meer dan 10 keer door geallieerde bommen getroffen... Doelwit was een verkeers- en spoorbrug die door het Duitse leger werd gebruikt voor het transport van materieel en manschappen. De eerste bommen vielen op 13 oktober. In totaal kwamen 219 mensen om het leven. Ook in het naburige Bleerik vielen tientallen slachtoffers. Eind november 1944 werd de brug in Venlo door de Duitsers zelf opgeblazen om de opmars van de geallieerden te vertragen. Gezondheidsgoeroe Wim Hof heeft de Volkskrant aangeklaagd... vanwege een artikel waarin hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Dat meldt het persbureau ANP, dat inzage had in de dagvaarding. Hof en zijn vier oudste kinderen eisen rectificatie in een zaterdagkrant... en een schadevergoeding vanwege smaad en laster. Volgens hen is het verhaal in de Volkskrant eenzijdig. Volkskrant hoofdredacteur Klok zegt in een reactie... dat hij het kort geding met vertrouwen tegemoet ziet. Het weer vanochtend vooral ten noorden van de grote rivier de Buien. Eerst met kans op onweer en hagel. Langs de kust staat een harde, soms stormachtige noordwestenwind. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk af. waarmee de geregeld zon en enkele buien. Dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers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 Toen ik in slaap was gezakt En hebben dat voer in het album geplakt Weet je nog wel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 Het komen nu weer een hoop gezellige muziek. Rob de Nijs komt voorbij. De jonkers en de Joffertjes. Maar eerst de Limburgse zusjes. Was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert... dat uh, smartlappen en levensliederen zong En actief was, actief was tussen 1957 en 19 wow, ongeveer 1968 het uur bestond uit Ria Roda en Rosie Beelen de Bourinckerdans is een van hun bekendste nummers en die hoort u dan ook nu uit 1957 de Limburgse zusjes met de -dans. Zie de Bourinckerdans Die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. Pa, pa, papa, pa, pa, papa. Pa, pa, pa, pa. De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's eisen tijd. Maar ook papa is aan zijn kroost veel vrije uurtjes kwijt. Dan maakt hij warme bakjes klaar en spoelt hij luiers schoon. Van vrouwtje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als lombois.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 en die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op af ja, en de pat met twintig kleine vingertjes. Daarvoor pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat Zandvoort, pat pat pat Zandvoort mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook het Orkest Zonder Naam was natuurlijk een radioorkest van de KRO... kort voor en in de vroege jaren 50, opgericht... door en onder leiding van iemand minder dan Gerde Roos. En het eerste optreden vond plaats in november 1946. oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op... maar uiteindelijk werd Orkest Zonder Naam de officiële benaming. En u hoort ze nu, het Orkest Zonder Naam... met een van hun vrolijkste nummers naar mijn mening persoonlijk...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 Binnen. Over 25 jaar Komen wij met onze kinderen Vooraan vies bij elkaar als het gehouden paar Over 25 jaar Zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurras en wat florras aan mijn leven. Voor zo'n petroom zou ik mijn bekloom willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Voorheen was het de, de Bietenbouwers... zoals u het waarschijnlijk kende. Het laatste woord doorgaans uitgesproken zat... Budden was een KRO radioorkest onder leiding van Joe Buddy. En van 1966 tot 1972... Waar de boertjes van Bute uit het orkest in het televisieprogramma Mik van de Karo. Het programma verscheen meer dan zes jaar lang op, uh, op de televisie met de boertjes van uh, Bute onder leiding van Joe Buddy, Kees Schilperoort. En uh, ja, Kees Schilperoort speelde Geit, Jan Kruutmoes... En natuurlijk de zangeres Annie de Reuver was daarvan. En later werd ze opgevolgd door Annie Palm. Uh, u hoort ze nu, de Bietenbouwers, zoals ze voorheen heette. Of het eigenlijk de boertjes van uh, Bute met Anne Liese. Annelyse, ach waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, Annelyze, je weet toch mijn liefste ben jij.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 Een tijd van verdriet en van narigheid Want ik dacht zeker, mijn schuitje dat ben ik kwijt Toch is Anneliese gekomen, oh wat was ik blij Anneliese heeft me genomen, zij is dan op mij Zo is het leven en ook in de liefde vaak Ik bleef mijn best doen en ik sloeg haar aan de haak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 Ik Als bent, de trompetten zullen in vloot zitten Gaat het dan en toe wel eens een beetje verkeerd? Meestelijk spel van de drummerman Wat als de mens voor een Wat Want wij zijn gek, Oh, die zielen Spelen wij een goede dik zielen Dan zijn wij weer in als element En voor ons geen bob. waren de Butterflies met Dixieland. Een beetje jazz op, uh, op de radio. Straks natuurlijk tussen 9 en 10... Uh, nee, wat zeg ik? Tussen uh, 10 en 11. Uh, wij zitten tussen 9 en 10. En van 10 tot 11 straks uh, is het natuurlijk uh, ZFM Jazz. Dat waren de, uh, de Butterflies met Dixieland. En daarvoor het orkest zonder naam. En toch weer een leuk plaatje van hun. De zuidere wind waait. Het de volgende artiest is... Uh, geen Nederlander. Hij maakt wel Nederlandstalige muziek. Nou ja, Vla Vlaanderse, Vlaams, hoe je het ook wil doen. Is natuurlijk ook een beetje Nederlands en Belgisch. Ik heb het over niemand minder. Raymond van het Groene Woud. Geboren in Schaarbeek op 14 februari 1950. Is een Belgische zanger en muzikant. Zelf noemt hij zich eveneens tekstdichter. En teksten zijn soms opgewekt, dan weer droevig of filosofisch. En hij van de Groene Woud staat vooral bekend om de hits Meisjes uit 1977. Vlaanderen boven 78. Cheveux de Lamour, 1980. En wij kennen natuurlijk eh, het nummer uit 1991. Liefde voor muziek. Eh, volgens mij is het grootste hit hier in Nederland. Ik heb een andere plaat voor u. Raymond van het Groene Woud hoort u nu met Tja Tja Tja. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg, de mode wilt ze op. Dan is het rekening en dan moet het weer koop Jezus Christus, wat zit er in hun kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag en wie doet mij dat nacht? En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. En al die keel met zijn linker En de tanden waar zij niet toch naartoe. En al die piltjes in plastic en de drikjes. Er is geen klasse, we zijn het leef vervoerd. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Hou ik u op nacht? Ik voel mijn dagen met kerstjes dus geven. Ik voel mijn nachten met de tata-tata. -ta -ta. oh. Ta-ta-ta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 het meisje bleef me praten en hij snakte naar een zoek Hij dacht als ik niet in ga, ze zo tot morgen door Hij stond wat dichterbij en zei heel zachtjes in haar om Waar eigenlijk voor mij maar echt uh, één of twee grote is. Maar uh, de volgende artiest is wel een hele bekende: Eduard Christiani, roepnaam Eddy. ...geboren in Den Haag op 21 april 18, euh, nee, niet 18, nou, hij is in 1900 geboren, in 1918 moet ik zeggen. In Aalsbeert is hij overleden op 24 oktober 2016, was hij een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En euh, tot 2010 was hij nog actief als zanger en u hoort hem nu, Eddie Christiani met Maria van Bahia. Ai, ja, jij ja, ja, Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klokten sneller voor Maria Zij lachten tegen iedereen Maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen Ai, ja, jij ja, jij ja, Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval? Dat was Maria En elke man raakte van strik Zijn en daarna blik Als hij naar haar kant en kikt. De tamboureen, een luid en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia, alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij wachtte het tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. De man vocht een om die mooie vrouw, en ieder ik hou van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gewoond. Zit als Maria's eigen hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost. Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachen tegen iedereen Maar niet ieder dacht meteen Dat het was voor hem alleen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 Opzien. Kijk, kijk, de gij van Piet, kijk, de gij van Piet kijk, Piet uit bokken bezat vergeet. Het Het was een van van een meet Een mooi figuurtje en prachtig haar De bokken en de kijk, tot elkaar. zijn die van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik eh, wens u zo meteen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Willy en Willeke Alberti. Vader en dochter, met niemand, laat zijn eigen kind alleen. Ik wens u nog een hele fijne zondag en eh, op zaterdag... Dus 1 en 2 wordt het programma herhaald. En wij zijn er volgende week zondag weer tussen 9 en 10. Met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Toch een fijn zondagje. Fijne dag. Geniet ervan. En misschien tot volgende week. Tot ziens.